Op het plein vonden vandaag ernstige gevechtpartijen plaats waarbij tienduizenden mensen betrokken waren. Er viel volgens de staatstelevisie één dode en 600 mensen zouden gewond zijn geraakt. Algemeen wordt aangenomen dat aanhangers van Mubarak begonnen met de gewelddadigheden. Het leger hield zich grotendeels afzijdig bij de gevechten in Cairo.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 De Belgische koning heeft de liberaal Reinders opdracht gegeven om te onderzoeken of staatshervorming mogelijk is. Op 16 februari moet de verkenner verslag uitbrengen. Het is voor het eerst dat een liberaal het voortouw krijgt. De formatie duurt al sinds 13 juli. De koninklijke bemiddelaar van de Lanotte slaagde daarna een maandenlange bemiddelingspoging niet in de partijen op één lijn te krijgen. Koning Albert heeft demissionair premier Le Terme gevraagd om een begroting voor dit jaar op te stellen. Hij moet maatregelen nemen om te voldoen aan de Europese begrotingseisen. Het Belgische tekort ligt ver boven de Europese norm van 3 procent. In Oeganda heeft iemand de moord bekend op homorechtenactivist David Kato. De man werd vanmiddag gearresteerd. De moord zou het gevolg zijn van een persoonlijk conflict... en niets te maken hebben met het homoactivisme van Kato. Daar werd over gespeculeerd omdat een lokale krant vorig jaar had opgeroepen... bekende homo's in Oeganda te doden. Het weer. Geleidelijk steeds meer regen. Vannacht enkele graden boven nul. Morgenochtend wordt het geleidelijk weer droog. Het wordt 7 graden. In de middag hier en daar zon. Dit was het...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 In deze aflevering van de Hoop Magazine kunt u luisteren naar verschillende onderwerpen. Allereerst leert u hoe u zich kunt aanmelden voor hulp bij de hoop. En hiervoor is collega Marije van den Berg in gesprek geweest met Petra Kortleven van de Polykliniek... en Petra Groenendijk van de afdeling Informatie en Planning. Later in dit programma kunt u horen over een specifiek programma van de hoop. U luistert dan naar een gesprek met Twan van Meurs als trainer van het Challenge-programma... en Erik, een gast die is opgenomen bij dit programma programma van de hoop. Maar nu eerst een reportage over het inloophuis. We zitten hier vandaag bij het inloophuis, Steeklin Inloophuis op de Spijweg. Carl van der Berg is de beheerder van het huis. Carl, kun je iets vertellen wat een inloophuis is? Ja, het is eigenlijk een uh, opvangplek. Of een, uh, ja, misschien wel praktisch een vergaarbak van uh, iedereen die eigenlijk gewoon hier binnen kan en mag lopen. Het is heel breed opgezet. Dat de deur staat gewoon open. En uh, de mensen die hier binnenkomen is zo divers en is zo breed. Dat, uh... Maar het is heel laagdrempelig. Je kan hier gewoon binnen, uh, binnenkomen lopen. En uh, dan komen de mensen dus binnen met een bepaalde vraag, problematiek of uh, hele praktische zaken. En die proberen we dan verder te helpen. Wat voor mensen komen hier binnen? Dus je zegt, er hebben mensen met problemen. Uh, wat voor soort problemen zijn er aan de orde? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er verschillende problemen spelen met mensen. Uh, wie komt hier? Ja, nou, dat, dat, is, dat is heel divers. Um, als ik de, de groepen een beetje zou moeten gaan splitsen... zou ik zeggen naar nou, mensen met uh, psychiatrische problematiek. Die is gewoon echt ook gewoon helemaal de weg kwijt zijn. Uh, die probeer je toch een, uh, een plek naar een hulpverlening uh, te geven. Of uh, in ieder geval op het moment... het bij een crisis uh, opvang te brengen. Of in ieder geval daarna te, te verwijzen. Of gewoon hier een stukje rust uh, terug te, te laten brengen. Maar ook mensen die uh, in een sociaal illusiment zitten die op een kamertje zitten en voor de rest helemaal geen aanspraak hebben. Uh, mensen die gewoon dak- en thuisloos zijn. Dus gewoon onder de brug slapen of uh, in portieken. Uh, tot aan mensen die net gescheiden zijn, het helemaal niet zien zitten. En, uh, ja, ik zou zeggen, het is zo'n verschrikkelijk probleem, maar ook gewoon de verslaafden. Uh, maar ook mensen die... Uh, ja, ik denk wel eens gewoon naar nou, een stukje aandacht ook gewoon hunkeren die gewoon voor de rest helemaal niemand hebben. En die zijn er echt, echt die echt helemaal niemand hebben. Die alleen hier op deze wereld staan en uh, nergens op terug kunnen vallen. En het ook zelf ook gewoon helemaal niet meer zien zitten. En dan komen mensen binnen, dan maken jullie een praatje met ze, krijgen een kop koffie. Gaat het ook verder dan dat? Verwijzen jullie ook mensen door uh, naar instanties, naar een dokter, uh, psychiater, noem maar op. Ja, wat we, het begint altijd met uh, heel simpel een nou, hartelijk welkom heten. En ik heb zelf wel eens vergeleken van ja, als je altijd in een uh, temperatuur van 21 graden zit, dan merk je dat op een gegeven moment niet meer. Maar als je van 10 graden in één keer naar 21 graden komt, uh, dan, dan voel je dat echt wel. Nou, de mensen die binnenkomen, ik zeg altijd, die, die, hier buiten het is gewoon een jungle. En uh, als je dan in één keer hier binnenkomt en je wordt uh, gewoon hartelijk welkom geheten en dan komt iemand naar je toe en je krijgt een kop koffie aangeboden of een kopje thee. En je, er, er is iemand die gewoon even tijd voor je heeft. Nou, dat doet al gewoon heel veel. Daar begint het eigenlijk mee. Daarnaast horen we van heel veel gasten die hier binnenkomen zeggen... nou, ik weet niet hoe jullie het voor elkaar krijgen, maar er is hier altijd een soort rust. Er zijn er een paar die het als een oase zelfs hebben omschreven. Ik denk, er zijn ook heel weinig dingen wa waardoor je afgeleid wordt hier. Uh, we hebben wel een, een, een televisie staan, maar er worden alleen bepaalde DVD's... of bepaalde uh, programma's laten we alleen zien. Er is altijd wat aanbiddingsmuziek op de achtergrond. Uh, dus het is ook een, een, een atmosfeer en daar bidden we ook heel bewust voor. Dat is dat het een, een, een plek ook van, uh, uh, van rust is. Uh, moet even kijken waar je voor de rest naar nou terugkwam bij je vraag. Ik merk ook afdwaal. Ja, worden mensen doorverwezen? Oh ja, ja. Worden mensen naar ja. instanties doorverwezen, ja. Uh, dokter? Ja, zoals ik zei, daar begint het dus mee. En dan gaan we al pratende eigenlijk, gaan we kijken van oké, okay, wat, wat kunnen we voor je betekenen? Het voordeel zit dat de polykliniek zit hier aan de overkant. Dus als mensen voor een gesprek uh, uh, kunnen ze eigenlijk gewoon naar de overkant gelijk gaan. Uh, daar begint het eigenlijk mee. Dan zijn er ook heel veel praktische zaken. Zijn er zijn ook mensen die hier een keer gezegd van joh kan je me helpen met mijn cv op te maken. Eh, tot aan van waar moet ik mijn uitkering aanvragen. Het verwijzen naar sociale raadslieden. Eh, het verwijzen naar een bureau eh, hulpverlening. Van alles wat. Um, het is vaak een handreiking geven. Ik zie toch wel dat heel veel mensen toch over het algemeen de weg wel weten. Daar is zelf vaak al mee bezig zijn geweest. Maar vaak in de kluwen van al het aanbod. Op een gegeven moment eh, er gewoon helemaal geen gat meer in zien. En ook van instantie naar instantie worden dolverwezen. En dat is misschien nog wel het grootste probleem. Niet zozeer dat er op zich geen hulpverlening is... maar gewoon dat het zo slecht op elkaar afgestemd is... waardoor ja, de, de ene instantie verwijst naar de andere... en het een gaat pas lopen als het andere weer geregeld is... en die wacht weer op de ander. Dus uh, en dat is best wel een probleem. Uh, wat voor type uh, werken jullie met hulpverleners? Wat voor type hulpverlener hebben jullie? Of zijn er überhaupt geen hulpverleners? Zijn het echt vrijwilligers die hier werken? Nou, uh, ik ben de enige betaalde kracht... Uh, voor de rest werken we alleen met uh, vrijwilligers. De kern, dan kom je misschien gelijk naar de kern van het hele, van het hele gebeuren, is uh, dat we iets van Jezus willen laten zien. Dat wil dus niet zeggen dat als je professionele hulpverlening bent, dat je dan niks van Jezus kan laten zien. Maar het, uh, het hele inloophuis het draait alleen op giften. Uh, dus gewoon al vanuit een praktische overweging is het al niet mogelijk om uh, professionele hulpverlening hierin te schakelen. Maar... Ik mag, denk ik, toch wel voor de vrijwilligers spreken als ik zeg van die doen voor menig professioneel hulpverlener niet onder. Ik zeg dat, dat heel genuanceerd te zeggen, maar als ik zie de passie uh, waarmee de, de mensen dit hier doen, en de bewogenheid en de, de, de, de drive uh, waarmee ze hier zitten, zeg ik van nou heb ik al hele mooie dingen zien gebeuren. Kun je een beetje vertellen uh, wanneer het inloophuis open is? Wat zijn de openingstijden? Uh, zijn jullie de hele week bereikbaar uh, telefonisch? Nou, een beetje van dat soort zaken. Ja. Nou, we zijn op dit moment uh, elke maandag woensdag en vrijdag open, van 9 tot 4. Uh, het is mogelijk voor gasten om voor 50 eurocent uh, uh, mee te eten met de lunch. Dan zitten we ook aan een hele grote tafel. En iedereen gaat ook gewoon aan tafel zitten, met elkaar. En dan uh, bidden we er gewoon voor, we lezen een stukje uit de Bijbel. En dan eten we ook echt met elkaar. Je probeert toch een soort... Ja, gezinssituatie toch eigenlijk ook met elkaar te hebben. Korte termijn willen we naar vier tot vijf dagen open. Maar dat valt eigenlijk met het aantal vrijwilligers. We hebben, Op dit moment hebben we een tekort aan vrijwilligers. Dus zodra die erbij komen, willen we ja, toch meerdere dagen open gaan. We hoorden zojuist een, een reportage over het inloophuis van Carl van den Berg... Uh, hij is iemand die, uh, die ook uh, ja, vertelde en deelde over uh, de bewogenheid die hij heeft voor mensen. Dat hij uh, ze graag een uh, huis uh, toe wil bieden, een familiegevoel. Een plek waar mensen voor de eerste keer uh, ja, ook in aanraking kunnen komen met uh, hulpverlening. Ja, jullie hebben daar ook mee te maken. Hè? Op wat voor manier komen ze binnen bij de, bij de hoop? Ik kan even jullie daar iets over vertellen. Ja, bij ons uh, aan de telefoon uh, bellen mensen op uh, dat ze hulp willen ontvangen. Dat ze hoge nood hebben. Dat ze ja ook echt verwachten van de hoop van nou dat het een plek kan zijn waar ze geholpen kunnen worden. Dus uh, ja, bij mensen die, uh, ja, dan nemen we een aanmeldingsformulier door met ze en dan uh, maken we een afspraak voor een intake. En uh, ja, bij een intakegesprek wordt er gekeken wat de hulpvraag is en uh, welke hulp dat we kunnen bieden. Hm. En is dat ook bij de, bij de poli zo, dat je mensen ook op intake kunt laten komen of uh, bij mensen ook om hulp komen vragen? Ja, de mensen lopen ook zo binnen bij de balie, bij de polikniek van de hoop. Om uh, ja, soms ook wel echt met de vraag: van ik wil nu hulp. En dat is heel jammer dat je dat niet kan bieden. Maar ze komen dan echt zo binnen: van uh, uh, ja, het gaat niet meer. Ik, uh, ik weet niet meer wat ik met mijn leven moet. Ik ben verslaafd. En al zo lang. En dan ja, is het net hetzelfde als wat Peter ook zei: dan krijgen ze bij ons ook een aanmeldingsformulier die ze gelijk in kunnen vullen. En dan proberen we zo snel mogelijk een afspraak te maken. En dat gebeurt ook dat het kal met mensen van het inloophuis komt of een andere vrijwilliger van het inloophuis. Dat ze persoonlijk de mensen komen brengen. En zeggen van nou, um, ja, ze willen een intake. Kunnen jullie ze verder helpen? Hm. En in wat voor staat zijn mensen dan uh, als ze ja, ze, ze hebben zoiets van ik heb hulp nodig. Wat, wat gaat er dan door die mensen heen? Wat voelen ze dan? Of, uh... Het is vaak uh, de laatste strohalm die ze beet pakken. Echt zo van uh, ja, ik krijg toch vaak te horen aan de telefoon van. Uh, ja, ik ben overal al geweest en uh, ik zit gewoon echt helemaal vast en uh, ik heb zoveel problemen. En uh, ja, gewoon, ze hebben vaak niemand meer. En dan uh, hebben ze echt zoiets, ja, de hoop is echt de laatste uh, mogelijkheid. En als dat uh, niet meer helpt, dan weet ik, uh, weet ik het gewoon niet meer dat ze uh, jullie me niet kunnen helpen. Ja, dus ze zitten eigenlijk in de, in de bodem, zeg maar, echt ja. in de put helemaal. Ja, klopt. Ja, er komen echt ook mensen binnen die zeggen echt van, uh, ja, het is crisis. En dan is het ook echt, voor hun idee, is het echt crisis. En dan moet je zeggen, dat kunnen wij niet bieden. En dat vind ik wel wat moeilijk. Hm. Ja, want je krijgt natuurlijk hele verhalen op je af. Ja. Wat doet dat met je, Petra? Um, wat doet dat met je? Nou, als iemand gewoon nog uh, re redelijk zijn uh, leven op de rit hebt, redelijk, dat bedoel ik, dan kan je daar wel zo mee omgaan dat je zegt van, uh, ik vult een aanmeldingsformulier in en ik maak een afspraak. Maar als je echt weet dat iemand op de grond zit en het echt niet meer weet, en dan moet jij zeggen van, ik vind het heel fijn, ik kan een afspraak met u maken, maar ik kan u niet gelijk hulp bieden, dan voel je je wel machteloos. Hm. Ja, En uh, dan in combinatie met het inloophuis, want ik neem aan dat jullie daar ook mee samenwerken. Dat zit op de Spuiweg in Dordrecht. Um, kunnen die mensen dan op zo'n moment ook al uh, bemoedigende gesprekken daar krijgen? Ja, als, we weten, als ik weet dat ze, ze die dag uh, open zijn, dan stuur ik ze ook daarheen door. Daar kunnen ze een verhaal doen. Er zijn mensen die hebben gewoon tijd om naar hen te luisteren. Kopje koffie met ze te drinken. Ze kunnen daar ook uh, uh, een maaltijd uh, mee eten tegen een kleine vergoeding. En is het fijn als je ze daar naartoe door kunt sturen... en dat, ze niet, dat je ze niet zo aan hun lot overlaat. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg prettig voelt. En als, je, zeg maar, als mensen zich uh, aangemeld hebben voor een intake... is er dan ook wel sprake van een wachtlijst of zo die ze, die ze hebben? Ja, klopt inderdaad. Uh, nu, op dit moment is het ongeveer gemiddeld twee à drie maanden. Het is per afdeling natuurlijk ook wel verschillend... omdat we bij de hoop ook uh, heel veel afdelingen hebben. En uh, ja, dat is soms bij mensen heel uh, moeilijk om te horen... dat er toch nog een wachtlijst is, want ja, ze willen inderdaad vaak nu geholpen worden. En dat is gewoon heel moeilijk. En uh, ja als er echt crisis is, verwijs ik ze ook wel door naar de huisarts. Zo van, ja, de, ja neem daar contact mee op uh, als het echt heel erg uh, crisis is, zeg maar. Maar ja, een aanmelding uh, en een inteken, uh, ja, dat kan binnen vijf werkdagen... En dat, uh, dat is natuurlijk al fijn wat je ze kan bieden. Ja, dus inderdaad wel heel snel. Ja, en uh, ja, tot, wacht, uh, tot opname kunnen ze ook altijd ondersteunende gesprekken krijgen. Hm. En als je nu kijkt uh, van uh, ja een stukje Jezus had een bewogen hart voor de menigte die hij zag. Herken je dat ook zelf bij jezelf? Dat je als je mensen aan de lijn hebt dat ze ook echt bewogen zijn? Ja, ik, uh, ik merk dat ik er inderdaad uh, heel erg voel wel van ja, uh, je wil die mensen ook helpen. Dat is natuurlijk ook je motivatie waarom je bij de hoop werkt. En ook uh, ja, dat je vanuit die liefde van God die uh, God ook aan mij persoonlijk geeft, uh, dat je dat ook kan uitdelen aan de mensen die aan de telefoon zijn. En bij, planning, of bij, ja, bij het informatienummer, waar mensen ook na naartoe bellen voor de uh, ja, informatie of voor, ook voor, om intakes te plannen. Is dat een stukje oorgeven geven en naar ze luisteren? Is dat ook iets wat mensen als heel erg uh, ja, bijzonder ervaren? Ja, we zijn uh, inderdaad, horen we horen heel vaak terug van nou uh, heel erg bedankt ook voor de tijd die je uh, nam om uh, naar mijn verhaal te luisteren. En uh, ja, je merkt heel, heel vaak inderdaad dat mensen zoiets hebben van hé, hey, er is toch inderdaad iemand die echt de tijd neemt om, uh, om mijn verhaal te luisteren. En die zegt van nou, uh, sorry ik heb geen tijd, maar gewoon echt uh, ja, de tijd daarvoor neemt zeg maar. En dat is echt, uh, ja, ook bemoedigend ook voor ons de, ja dat je werk ook uh, voor zulke mensen toch ook echt uh, doet. Ja. Ja. ja, want er komen natuurlijk nogal verhalen binnen waarschijnlijk. Mensen die, dus je, je vertelde net al dat sommige mensen echt in de put zitten. Ja. Dat ze echt ervaren dat ze in een crisis zitten. Ja, je bent dan een luisterend oor. En vervolgens uh, kunnen die mensen op inteken of wat, uh, wat, ja, hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk? Ja, ja, oor is natuurlijk een verhaal. Sommige mensen die hebben echt een hele levensverhaal uh, dat ze vertellen. Soms probeer je daar wel op in te haken om... Uh, ja, dat ze wat korter. Van nou, welke hulp heeft u dan nodig op dit moment? Of uh, ja, wat kan ik voor u doen? Ja, de ene is daar gewoon ook opener over dan de ander. En uh, ja, je hebt soms mensen die zeggen, ja, ik wil me aanmelden. En anderen die gaan echt beginnen met de problematiek die ze hebben. Dus ja, dat is ook heel, heel verschillend aan de telefoon. En ja, daar ga je natuurlijk op in hoe, uh, hoe ja... Wat op dat moment nodig is. Ja. en het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hulpgesprekken uh, al aan de telefoon gaat hebben. Nee, wij zijn geen hulpverleners. Uh, we, kunnen, we moeten ook echt uh, goed onze grens daarin uh, aangeven. En ook uh, bewaken, eigenlijk. Want uh, ja, we kunnen niet uh, de mensen aan de telefoon de hulp bieden. We kunnen alleen een luisterend oor bieden. Dat is inderdaad de bedoeling van informatie en in planning. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk heel erg mooi dat, uh, dat mensen zich daardoor ook zo gedragen voelen, inderdaad. Ja, klopt. Ja. En als je kijkt, Petra, naar jou. Uh, wat geeft jou de passie van de mensen? Nou, voor mij is gewoon ieder mens is, uh, waardevol. Is waardevol in Gods handen. En zo moet je ze dan ook behandelen. T uh, die mensen die hebben vaak helemaal niet meer beseft dat ze waardevol zijn. En dat mag je ze weer aanreiken. Hm. Bij Petra, kan je daar iets over vertellen hoe dat precies gaat? Zeg maar. Hoe kunnen mensen zich aanmelden en wat zijn daarvoor de randvoorwaarden die uh, nodig ja, zijn? Ze kunnen zich aanmelden via het informatiecentrum, telefonisch, ze kunnen zich aanmelden bij de balie. En uh, dan komen ze bij ons voor een intakegesprek. Nou ja, dan zijn er eerst een aantal uh, administratieve dingen die gedaan moeten worden. Gaat een collega ze daarbij helpen om met de verwijzing en de uh, verzekering moet rond zijn. Um, ze moeten een paar formulieren invullen. Nou, dat loopt een collega helemaal mee en die brengt ze dan naar de psycholoog en die gaat dan met hun in gesprek. Nou, um, als ze dat gesprek uh, gehad hebben, mogen ze nog een dvd zien waarbij ze kunnen zien wat het uh, inhoudt om geholpen te worden bij de hoop. En we hebben ook verschillende mogelijkheden voor een intake. Je kan een intake doen... Voor echt voor de verslavingszorg, maar ook voor onze maatschappelijke opvang. Of alleen voor gesprekken bij de pastorale counseling. Ze hebben verschillende mogelijkheden. Nou voor de, zowel voor de maatschappelijke opvang als voor de verslavingszorg wordt er ook nog een DVD vertoond. Oké, okay. en die intake kan dat alleen in Dorrecht of kan dat op meerdere plekken in Nederland? Nee, dat kan op meerdere plekken. We proberen te kijken dat het uh, zo dicht mogelijk is bij de woonplaats waar we zijn... Ja, want dat is met de uh, gelieerde stichtingen die ook bij de hoop aangesloten zijn, die doen ook inteken voor ons. Ja, okay. Stichting Revail, die zit in Rotterdam. En we hebben dan uh, Terwille in Enschede, De Brug in Katwijk, en zo zijn er nog meer. Die doen ook de. Intakes, verslavings, uh, voor de verslavingskliniek. Voor de Jordaan is alleen in Dordrecht. Oké. Okay. En mensen kunnen, zoals je net al zei, voor verschillende ja, uh, uh, klinieken of verschillende soorten zorg in aanmerking komen. Wat is daar het aanbod van? Um, de maatschappelijke opvang. Dat is dan de Jordaan. Dat is ook een opname mogelijkheid. Dus als mensen sociaal, het is geen uh, psychiatrisch ziekenhuis. Het gaat erom als mensen echt sociaal in de problemen zitten. Uh, het leven niet meer zien zitten. Uh, misschien uh, naar aanleiding van een echtscheiding of ja, andere uh, problemen, dan kunnen ze zich aanmelden en dan wordt er uh, met de inteken gekeken of het wordt voor de opvang. Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen: nou, Ik heb alleen gesprekken nodig en dan uh, worden ze ingepland voor de pastorale counseling. Oké, okay. en uh, voor de verslavingskliniek hebben we tegenwoordig ook twee nieuwe. Um, ja, de, de dubbeldiagnose die er misschien aan zit te komen. Maar ook voor uh, kinderen en jongeren hebben we tegenwoordig een heel aanbod. Doen jullie daar ook de intake voor? Nee, de kajuit, dat is dan voor de verslavingszorg voor de jongeren. Hun doen zelf de intakes. Oké. Okay. Maar informatie en planning, die maakt wel de afspraken. Oké. Okay. En de gesprekken zijn over het algemeen, algemeen wel op de polikliniek, Maar worden door de uh, begeleiders van de afdeling zelf... Die gaan met in gesprek. Oké, okay. dus er wordt, uh, per, per, uh, per gast, per cliënt wordt er gekeken: van nou, wat voor hulp heb je nodig? Hoe ja. kan ik je het beste helpen? En ja, dat ze daar ook toe begeleid worden, zodat ze zich ook echt uh, geholpen en, uh, en gehoord ja. voelen. Iemand heeft dan een intakegesprek gehad en het wordt dan bij ons in het overleg besproken. En naar aanleiding van het overleg, dan worden ze zelf gebeld, van ons uit gebeld met de uitslag. En dan. Uh, je kan natuurlijk wel, wel eens zijn dat jij een ander idee hebt voor de hulp die je nodig hebt. Dan bij ons al uit het overleg komt. Ja, dan is het even van ja, jij kan wel denken van het is verstandig als iemand opgenomen wordt. Maar soms is iemand er nog niet aan toe. En dan wordt toch gekeken: van ja, steken we dan eerst in voor gesprekken? Waar doe je wijs aan? Ja. ja, en dat is uh, echt ook de zorg die je hebt voor de mensen. Uh, wordt het ook uh, ja, met God ook echt uh, bekeken van... Uh, hier, waar kunnen we iemand het beste plaatsen? En uh, dat iemand ook echt in gebed ook voorgedragen wordt? Ik ben niet bij de gesprekken van het overleg... maar ik neem aan dat ze dat ook wel in gebed doen. Hm. Maar voor een aantal dingen um, weet je ook, denk ik wel... Um, Um, als je natuurlijk zoveel mensen ziet, steeds wat wijs is. Ja, dat is ook de ervaring die dus leert. Dat is ook de ervaring de, die leert. De passie voor de mensen ja. en uh, ja, ook Gods geest die ja. ons uh, daar ook bij mag geven. En helpen. ook het probleem waarmee iemand zich aanmeldt. Als iemand natuurlijk uh, uh, al jaren gebruikt en ook, uh, ook veel, dan is het ook niet goed om iemand te zeggen van je gaat voor ambulant. Hm. Maar wat nu als mensen nog niet toe zijn aan behandeling? Kunnen ze dan ook ergens naartoe? Als ze uh, nog niet genoeg gemotiveerd zijn... of nog echt aan de methadon zitten... waar ze dan ook nog uh, uh, de afkik van... Uh moeten doorgaan, doorstaan zeg maar, dan is er ook de mogelijkheid om uh, opgenomen te worden in ons motivatiecentrum, dat is crosspoint. Oké. Okay. Dat is een laagdrempelige opvang. En vandaar dat wordt dan uh, geprobeerd om ze te motiveren om echt in behandeling te gaan. En vandaar dat kunnen ze dan doorstromen naar de kliniek. U hoorde zojuist Marije van den Berg praten met Petra Kortleven en Petra Groenendijk over het aanmeldproces bij De Hoop. Een van de klinieken waarvoor u zich kunt aanmelden is het challenge programma. Twan van Meurs is daar trainer en Erik is gast. En Marije van den Berg praat met hen over dit specifieke programma bij De Hoop. Everybody's singing now, cause we're so happy, yeah, everybody's dancing now, cause we're so happy, if only I could see your face, see you smiling over us, an unseen angel celebrate, hey.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 Never